Andrew, hij is erg geschrokken en zegt dat hij meewerkt als dat moet. Ook de Britse premier Starmer zegt dat iedereen door, uh, voor de Britse wet gelijk is en dat niemand boven de wet staat. Everybody is equal under the law and is above the law. Andrew wordt ondervraagd over het doorspelen van gevoelige overheidstukken aan Jeffrey Epstein. Nieuwe misbruikverdenking zou hier los van staan. Er is ook een reactie van de familie van Virginia Jufri... die Andrew al langere tijd beschuldigde van seksueel misbruik... en begin vorig jaar zelfmoord plegen. Andrews arrestatie zou daar ook niets mee te maken hebben... maar de familie is toch opgelucht. En de KLM is nog steeds bezig met het afhandelen van schadeclaims... na de week sneeuw die Schiphol vlak na de kerstvakantie lam legde. Er is tijdelijk extra personeel ingezet om alles te regelen. De heeft de KLM 90 miljoen euro gekost. Of ze een claim neer gaan leggen bij Schiphol weten ze nog niet. En shorttrekker Teun Boer heeft toch geen blessure overgehouden... aan de finale van de Olympische 500 meter gisteravond. Hij viel toen. Vanmiddag is Boer weer op training verschenen in Milaan. En dat is belangrijk voor de aflossing bij de mannen vrijdag... in de Olympische finale. En dan nog het weer. Het is nat en grijs vandaag... bij 2 tot 4 graden, maar het voelt ook nog een stuk kouder aan. In de loop van de dag wordt het bijna overal droog. En vannacht gaat het weer licht vriezen. Morgen wisselvallig en later steeds meer ruimte voor zachtere lucht. En het wordt dan gemiddeld 6 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, Esther, dank. Dan twee vertragingen. A1, Hengelen-Holstabruik tussen de Lutte en Nederlandse grens. Overtrijbaan is afgesloten. Je doet er 7 minuten langer over. En de A12, Arnhem naar Oberhausen tussen Oudduin... Duitsland, 5 minuten over twee kilometer. En dan de belangrijkste controles. Thanks voor doorgeven de A1 bij Muidenberg. Amsterdam naar Naarden is dat. Bij 14,6. A2 Echt Maastricht bij de airport. 247,9. A27 Utrecht naar Hilversum. Bij Hilversum, 90,7. A28 Amersfoort-Svolle, 93,9. A28 Assen naar Hogeveen. Bij Beilen 157,6. En de laatste is de A37. grens met Duitsland naar Hogeveen. Bij Nieuwlanden, 10,6. Alle controles.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 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja, nieuwe clouds zometeen. Ook hoor je Turn the Lights Up van Miley Cyrus. En dit is Calvin Harris. Radio 538. I'm up this letter that I wrote you. Maybe it's the only way to go. Feel you lived in fantasy But love was a cold bed Full of scorpions The venom stole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 Heart from the fate of a feeling Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Cloud. App en ben vloed. Jouw hit, jouw 538. bij 538. Nou, toch wel talk of de town vandaag. Andrew, the royal formerly known as Prince, is vanmorgen thuis aangehouden door acht agenten. Hij wordt ervan verdacht dat hij gevoelige informatie heeft doorgespeeld aan Epstein. Ik kan detail, Andrew is vandaag 66 jaar geworden. Er zijn meer mensen die op die leeftijd een advocaatje krijgen op hun verjaardag. Wie van hem declareert per uur? <lacht> Jack Stel en Just. Zometeen ook Miley Cyrus komt eraan en eerst op de 25e werkdag Kiss. Dit is I Was Made For Loving You. Tonight, I want give it all to you In the darkness There's so much I want Miley Cyrus is, ja, je zou het niet denken, een grotere dierenvriend dan Freek Vonk. Als je niet denkt, bestaat dat? Het bestaat. Uh, ze heeft bijvoorbeeld een varkentje thuis met de naam Babatou, En ze is zo weg van het varkentje dat hij zelfs gezichtsbehandelingen krijgt met kokosolie. Ja, precies. En, en daarna met uh, twee met in de oven met een appel in zijn bek, zeker. Eet smakelijk. Miley Cyrus op 538. Hello, talk,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 luistert in je vakantie of uh, tijdens je werkdag. Dit is 538. Je hoorde net uh, Disturbed en The Sound of Silence in de Zero Remix. Hey, wereldster Olivia dient die vult zalen, maar haar moeder werd eruit gezet. Waarom? Dat hoor je zo meteen. En ook Samveld en Toepak. Hallo, dit is Edwin Evers. Jongen, het is alweer donderdag. En het weekend komt steeds dichterbij. Evers Co. is er morgenmiddag weer, vanaf 2 uur. Bij Radio 538.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 Op zaterdag 7 maart is het weer tijd voor Oranje. De Oranje Oranjelieuwwinnen spelen een WK-kwalificatiewedstrijd... tegen Ierland in Utrecht. Beleef de strijd, de passie en de trots van Oranje. Koop nu je tickets via onsoranje.nl slash tickets. Nieuw voor de Kippiepan. de dippie Bar. Met drie heerlijke sausjes. Kippie. Winfarm. Mm -hmm. Serious go on gourmet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 Let's take a chill.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 Nou, die heeft het zangtalent niet met uh, in de ingegoten gekregen. Sterker nog, haar moeder is ooit uit een koor gezet. Omdat ze zo vals aan het zingen was. Wat een contrast. Ja, en zij komt uh, in de lente en in de zomer naar Nederland Sigodo. Maar helaas, kaartjes zijn niet meer te verkrijgen. Er is wel een wachtlijst voor online. Crazy hoor je zo meteen. En nu Dre achter de knoppen. Pak op het vuur. West Coast op zijn hart. Je ruikt de benzine in de boulevard, hè? California Love is dit op 538. California.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 Ochtend, bij Tim, Rik Jelt en Esther ging het over navigatiesystemen. Maar Esther gebruikt liever niet de navigatie van de auto zelf. En ons Rick weet wel waarom. Maar heel veel mensen gebruiken niet de navigatie die in de auto zit, maar die gebruiken hey. Google Maps of iets anders. Oh. Er zit zo'n irritante stem op, op die van mijn auto. Oh. Ja, dus die gebruik ik dan maar niet. Maar je kan maar, de stem ook uitzetten. Ja, dat is, dat is ook zo. is de vrouwenstem. Weer een bericht van mijn ex.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 Niet aan haar. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zeg je al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet? Misschien mijn fout. Wil toch liever dat ze met mij trouwt. Is ze na al die jaren niet toch te waarheid Zit vol met vragen. Kijk mij nou. ik constant aan het zoeken naar balans, maar dit gevoel verhaal ook echt volledig uit de hand. Leem alsjeblieft. Neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent een naïef en nog steeds een beetje verliefd is depressief hoor to come on home so I can hold Vorige winter spelen. En jij Wordt weet zo het. hoeveel? Kijk, Iris werd het nieuws komt eraan zometeen om drie uur. En de hits op je werkdag zijn van Morgan Wallen zometeen de nieuwe Bruno Mars. En David Guetta <lacht> krijg je ook zo meteen. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert.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 Plus. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen: Zoals Coca-Cola, Sprite en Fusty. 4 blikjes 1,99.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 Stuk voor stuk meesterwerken met handpicked verblijf, vlucht en huurauto inbegrepen. To Bekijk mijn collectie Zonvakanties naar Spanje nu op elizawashere.nl Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verblijf.